Nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwaautau. Goedenacht. In het centrum van Utrecht wordt nog steeds gezocht naar mensen onder het puin... na een grote explosie vanmiddag. Reddingsteam USAR zoekt met speurhonden... en de brandweer haalt brokstukken weg met een grote kraan. Het is nog niet bekend wanneer bewoners weer terug naar huis kunnen. Daarvoor moet het eerst veilig zijn. Door het gebruik van de zware machines kunnen er brokstukken vallen. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel het kost om de Amsterdamse Vondelkerk te herstellen na de brand in de nieuwjaarsnacht. Maar dat het duur wordt is wel duidelijk, schrijft AT5. Er kan voorlopig nog niet worden gebouwd omdat er honderdduizenden liters bluswater in de kerk ligt. Er is pas een paar duizend liter uit de kelder weggepompt. Het water staat nog bijna een meter hoog. De Venezolaanse oppositieleider Machado heeft haar Nobelprijs voor de Vrede aangeboden aan president Trump. Dat deed ze tijdens een lunch op het Witte Huis. Ze wilde niet zeggen of Trump de prijs heeft aangenomen. Zelf vindt hij dat hij de prijs meer verdient dan wie dan ook. Het was de eerste keer dat de twee elkaar hebben ontmoet. Machado noemde die ontmoeting geweldig. De vrouweneditie van de Tour de France begint volgend jaar in het Britse Leeds. De mannen starten dan ook in Groot-Brittannië... vanuit de Schotse hoofdstad Edinburgh. Het is voor het eerst dat de mannen en de vrouwen... hun Tour de France starten in hetzelfde land buiten Frankrijk. In beide gevallen worden er drie etappes gereden in Groot-Brittannië... voor ze naar Frankrijk gaan. En dan nu het weer van Weer Online? Vannacht in het hele land regen. Morgen geregeld zon, vaak droog en het wordt zacht 7 tot 10 graden. En dat was het ANP-nieuws... Dankjewel keer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel een flitser, de A28, Zwolle richting Amersfoort, staan ze bij 91.2. Er kan nog van alles gebeuren. Wie eindigt bovenaan de wall of shame en wie onderaan? Vertel ik je zo, eerst Jonas Brother en Sucker. MUZIEK oh, oh, oh.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 for you laatste loodjes. Het einde van het verboden woord is in zicht en ik weet niet of je de wall of shame hebt gezien, maar op dit moment staat Wim bovenaan met 17 keer en onderaan sta ik met Joost met 3 keer. Mijn moeder zei al: "Nou, ik hou mijn hart vast voor je, want je kan slecht tegen je verlies." En dat klopt. Ik ben met spelletjes altijd bloedfanatiek. Nu wil ik onderaan blijven staan. Ik wil dit winnen. Daarvoor moet ik wel de eindstreep nog gaan halen. Nog zo'n 2 uh, uur te gaan. Hoor jij mij het verboden woord zeggen? Druk dan op de rode knop in de Q Music App. Daarmee maak je kans op 500 euro. Zometeen is het weer tijd om mijn charmes in de strijd te gooien... tijdens een de Nachtportier. Hierin bel ik een hotel op en probeer ik de nachtportier mee op date te vragen. Dat allemaal zometeen. Eerst nog Coldplay We Pray. Naar Keizer Chiefs. Dit is Robbie by Q.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 we pray. Het is nu kwart over één. Dat betekent dat de laatste rondjes worden uitgedeeld in cafés. Dat de nachtbussen vertrekken van hun standplaats. Dat de lichten in aan langzaamaan uitgaan. En ook worden receptionisten van een hotel ingereld voor de nachtportiers. En daar grijp ik heel graag mijn kans. Want ik ga zo meteen weer bellen met een nachtportier van een hotel. En probeer ik hem te versieren en aan de haak te slaan. Even terugblikken naar vorige keer. Toen ging het namelijk zo.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 Deze date is er nog niet van gekomen, maar het is weer een nieuwe week. Dus tijd om weer eens mijn versiertrucs in de strijd te gooien. Zometeen weer een nieuwe poging. Eerst nieuw muziek bij Q. Dit is Thomas Gray en Rumors. Sam Smith en stay with me. Versier de nachtportier. Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel... en mijn beste charme inzet om de nachtportier... aan de andere kant van de telefoon te verleiden. Wel een paar belangrijke details. Hij weet niet wie ik ben. Hij weet niet hoe ik eruit zie. En ik ben nog nooit in dat hotel geweest. Hij hoort alleen mijn stem en mijn verhaal. En de grote vraag is dan natuurlijk... laat hij zich verleiden. Durft hij op mijn avances in te gaan? Kan ik... Puur via de telefoon een date scoren met een wildvreemde. Tijd om dat ook weer deze avond te testen. Goed evening, hier. Hi, met, met Judith. Spreek je ook Nederlands? Ja, ja zeker. Wat mag ik, wat mag ik voor we doen? Um, even nog checken. Wat was je naam, zei je? Mijn naam is... Oh, ja, um, ik denk dan dat ik jou moet hebben. Uh, okay, hartstikke goed. <laughs> ja, het is een gekke vraag misschien, maar... Um, ik was twintig uh, minuten geleden bij jullie in het hotel. En ja? ik liep toen langs de receptie. En daar zag ik dus uh, jou staan. Want ik zat even naar je, zat naar je naamplein te kijken. En uh, ja? ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Want ik was uh, op zoek naar jou. Want ik vond je er uh, heel leuk uitzien. En uh, ik denk dat ik het niet heel goed heb verstaan. Zou je zou nog één keer uit kunnen leggen wat u precies, uh, wat u precies nodig heeft? Uh, ja, nou ik heb niet... Nou ja, iets nodig. Ik, wow ik liep langs jou ja, bij de receptie. En ik vond je er gewoon heel leuk uitzien. En ik dacht, okay. ik ga gewoon terugbellen om te kijken of je nog werkt... of je er nog bent, want ja... Uh... Ja, ik, ik, ik heb nachtdienst. Dus ik, ik sta nog steeds op dezelfde plek. Ja. Um, en ik, ik, ben, ik ben ook in mijn eentje. Dus, dus als je iemand achter de receptie hebt zien staan... dan ben ik dat zeer waarschijnlijk. Ja. Uh, maar, uh, ja, dus, uh, dit gebeurt mij niet zo heel vaak. Nee, nee ik snap uh... het. Ik begrijp ook dat het een heel gek telefoontje is zo in de, in de okay. nacht, hoor. Maar... Um, maar heb je, heb, je, heb, je ze, heb je ze juist bij ons gegeten of zo? Dat je, dat je langs kon lopen? Of, uh, ja, klopt. Uh, uh, ik was met een vriendin en uh, zij zit bij jullie in het hotel. En we zijn samen even gaan eten daar uh, in het hotel. En toen ben ik weer weggegaan. Juist. Maar groeten je uh, toen je langs liep? Of? Uh, nee, nee, nee, nee, dat, nee. Dat durfde ik niet. Oké, okay, nee, oh. Nee, want ik kan me niet herinneren dat er iemand gedag heeft gezegd. Nee, nee, nee, nee, nee, sorry. Ja, nee, ik, ik durf dat niet. Dus ik ben eigenlijk gewoon doorgelopen. Oké. Okay. Ja, ik dacht, ik ga toch terugbellen. Want ja, ik dat is wel vond doper. je er gewoon. <laughs> ja, ja. Ik vond je er gewoon leuk uitzien en ik was gewoon benieuwd. van Ja, uh, ja ik dacht, misschien, okay. misschien kunnen we telefoonnummers uitwisselen. Heb je een keer zin om, om, om een drankje te doen, misschien? En wat gok je? Gaat hij met mij op date of wijst hij me af? Heb je antwoord in de Q-muziekapp? Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen... stuur ik vanavond nog het Q-prijspaket naar je op. Zijn antwoord hoor je zo meteen. Ook muziek van Ray, Where's My Husband. Eerst Acta de Munich. Niet of nooit geweest. Ik zie twee mensen op het strand. Vlakbij het water, hand in hand. De zon zakt, ze zwijgen van geluk.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 ring, maar, ik heb jou nog te ronden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 Your husband is coming Exlam schrijven Ray Where's My Husband zo meteen muziek van Last Frequencies versier de nachtportier. Het is vrijdagnacht. Zojuist heb ik weer een nachtportier... van een hotel proberen te versieren aan de telefoon. De vraag is, gaat hij daarop in, ja of nee? Goeienacht, Robert-Jan. Goedenavond. Goedenavond. Jij gaat vanavond uh, lekker flirten, hè? Nou, dat uh, zou wel goed kunnen. Ik, uh, nou, we gaan met een paar vrienden uh, de stad in uh, vanavond. Dus uh, dat is wel een goede mogelijkheid, ja. Hartstikke leuk. En hoe doe je dat? Dat flirten? Wat is jouw tactiek? Ja, een tactiek? Uh, nou, gewoon praten met een uh, druikje aanbieden, dat soort dingen. Uh, ja. Ja, ja, ja, ja, dansen nou. is een goede tactiek. Heel hoe uh, goede doe tactiek. jij dat zelf dan? Nou, je hoorde meisjes juist flirten met hun nachtboortier. Uh, ja. Laten we even luisteren hoe dat ging. Good evening, hotel. Ja, jij zit hier. Hi, met, met jullie. Spreek je ook Nederlands? Ja, ja zeker. Wat mag, ik, wat mag ik voor je doen? Ja, het is een gekke vraag misschien. Maar um, ik was twintig minuten geleden bij jullie in het hotel...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 Ja, dus, dit gebeurt mij niet zo heel vaak. Nee, nee ik snap uh, het. Ik, ik begrijp ook dat het een heel gek telefoontje is zo in de, in de nacht, okay. hoor. Maar, um, maar heb je ze heb je, heb je juist bij ons gegeten of zo? Dat je, dat je langs kwam lopen? Of, uh, ja, klopt. Uh, uh, ik was met een vriendin en uh, zij zit bij jullie in het hotel. En we zijn samen even gaan eten daar in het hotel. En toen ben ik weer weggegaan. Juist. Ja, ik dacht, misschien, okay. misschien kunnen we telefoonnummers uitwisselen. Heb je een keer zin om, om, om een drankje te doen misschien? Ja, Robert-Jan, wat denk je dat hij gaat zeggen? Ja, ik denk wel dat hij update wil. Ik vond het wel goed gaan. Ik weet niet hoe jij het vond. Ja, ik vond het ook goed gaan. Jij denkt dat hij ja gaat zeggen? Ja, ik denk dat hij ja gaat zeggen. Laten we gaan luisteren. Versier de nachtportier. Ja, ik dacht, misschien, misschien kunnen we telefoonnummers uitwisselen. Heb je een keer zin om, om, om een drankje te doen misschien? Eh, uh, eh... Uh... Uh, je kan wel, ik, wil, ik wil je mijn nummer wel geven en uh, dan kun je een foto van jezelf appen en dan kan ik kijken of ik je voorbij heb zien lopen en dan okay, kijken is... we wel waar het schip gaat. Oké, okay, dat is goed. Laten we dat doen. Is goed. Nou top. Robert Jan, je hebt het helemaal goed gefeliciteerd. Dankjewel. Het Q-prijspakket komt jouw kant op. En ik wens je natuurlijk heel veel plezier vanavond. Dat nou, gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Dankjewel. Jij Jij thanks. Doeg de doeg. Doei. Ja, alhoewel de date nog moet plaatsvinden met de nachtportier, wil ik wel even over iets anders hebben, namelijk een seksfetish. Het is vandaag namelijk de dag van de fetish. Ik was benieuwd welke fetish het meest populair is. Dat heb ik uitgezocht. Dus ik ga je zo vertellen welke er op nummer 1 staat. Eerst last frequencies en reality. Decisions as I So anywhere I flow sometimes I believe at times I should know I can fly, high. I can go alone Today I got. Benauwde en ik wil het goed om, maar dan zeg ik weer het fout. Ik kan de helft niet, maar wil dat ze van me houden. Kan het even op pauze? Nieuwe muziek bij Q Music, Luna en Pauze. Het is vandaag een bijzondere dag. En niet alleen omdat het de laatste dag is van het verboden woord, maar het is ook wereldfetisch dag. Dat vind ik dus helemaal interessant. En heel eerlijk, dat is niet gek of raar, een fetish. Ik bedoel, we hebben allemaal wel iets waar we van op aangaan. Ik was namelijk benieuwd welke fetish het meest populair is. Louise dacht gelijk aan een voetenfetish. Freya zegt iets met slaan of zo. En Sander kwam met rollenspel. Ik ga ze allemaal even met je doornemen, want waarom niet? Wellicht hou je er nog inspiratie aan over... Op 10 staat adult babies, Dat is de fetish van volwassen mensen die ervan genieten om een baby te zijn. Op 9 staat swingen en groepsseks. Dan op 8 plassex. Nou, geen uitleg nodig denk ik. Dan op 7 kleding van het andere geslacht dragen. Mannen die vrouwenkleding kleding dragen en dus andersom. Op nummer 6 spanking, oftewel slaan of knijpen. Ze zeggen altijd: "Pijn is fijn." Toch? Door naar nummer 5, ex, Exhibitionisme. Dat is het genieten van kijken naar seks. Op nummer 4, Rubber, leer en latex. Dat kan zijn een catsuit, maar ook een leren gasmasker. Gaan we door naar nummer 3, Ronnenspel. Het welbekende verpleger of politiepakje. Op 2, Voeten fetish personen die dit hebben die worden dus wild van voeten. Ze willen graag likken, zuigen of sabbelen aan voeten. En dan op nummer 1 BDSM. En dat is eigenlijk de dynamiek tussen twee personen waarvan de een dominant is en de ander onderdanig. Kijk, en nu zit wel zo eerlijk om te vertellen wat ik dan als fetish heb. Nou, ik heb er meerdere, maar ik ben vooral fan van heel lekker vind. Echt sexy. Gewonden ook. Van die tintelingen en zo. <hijt> Ja, Dean vindt het blijkbaar lastig om thuis te werken. En dat snap ik. Ik kan dat ook echt niet. Ik raak helemaal afgeleid. Dat is bij Olivia die niet anders. Zij huurde namelijk een appartement voor acht maanden om liedjes te schrijven, met haar team te meeten en alles op te nemen voor haar nieuwe album. Yeah, I just thought it would be interesting. I think sometimes we can really labor over the details and fall out of love with something because we've looked at it for so long. And I just, well, that's as long as we could afford to rent the house for, truthfully. <laughs> Langer dan acht maanden ging ook niet, want ja, het geld raakt ook op. Maar het heeft enorm geholpen, want ze is echt doorgebroken bij het grote publiek. En vooral door dit liedje wat je net hoorde, Man I Need. Dan even een vraag van Matthijs in de Q-app. Tot hoe laat gaat het verboden woord door? Nou, we gaan deze nacht nog door tot drie uur. Maar morgen, of eigenlijk vandaag, is de laatste dag. Dan hoor je alleen nog in de ochtend het verboden woord. Want wij Q-DJ's mogen het verboden woord niet zeggen tot en met negen uur s ochtends.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 So wake me.